Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Leraren maken zich zorgen over hun eindexamenklasse. Die leerlingen hebben in coronatijd een flinke achterstand opgelopen... door al het online onderwijs. Krantenparool deed een belrondje en hoorde een hoop bezorgde docenten. Ze zien maar meer dat eindexamenleerlingen... een stuk minder goed voorbereid zijn op een studie. Ze vinden het lastig om goede aantekeningen te maken... veel stof te begrijpen en informatie uit hun hoofd te leren. De eindexamens beginnen volgende week. De man die eerder dit jaar als eerste een varkenshart kreeg, overleed mogelijk door een varkensvirus. Waarschijnlijk zat dat al in het hart. De transplantatie leek in eerste instantie goed gelukt, maar na twee maanden overleed de man alsnog. Als dat van het virus klopt, had het dier beter gescreen moeten worden. De organisatie van het bevrijdingsfestival in Groningen heeft een boel dreigmails gekregen. Ze waren het enige festival waarvoor je een kaartje moest kopen. Het kostte 5 euro. Daar waren veel mensen het niet mee eens. Volgens de festivalbaas hadden ze geen keus. Het was de enige manier om alles te kunnen betalen. En één groot feest in Rotterdam gisteravond. Feyenoord is door naar de finale van de Conference League. Voor het eerst in twintig jaar staan ze in een Europese finale. Dat werd goed gevierd in het centrum van Rotterdam. Feyenoord wint en dan gaan we van tuin Ben je gelukkig man? Ik ben hartstikke gelukkig. Onze verslaggever is even die kant op gegaan om te kijken hoe het nu in Rotterdam is. Hebt u iets meegekregen van wat er gisteravond is gebeurd? Nee. Goedemorgen. Bent u ook naar bed gegaan gisteravond? Nee, nee joh. Voetbal gekeken. Nou, die meneer net die zei ik ben gewoon naar bed gegaan. Nee joh, dat is Piet Pieter Zalte. Bent u blij? Ik ben blij, ja. ja? Hartstikke blij. Hopelijk staan ze op 25 mei er net zo vrolijk bij. Dan speelt Feyenoord de finale tegen Azeroma. Roma. Het weer. Uh, in de loop van de ochtend breekt de zon op steeds meer plaatsen. Goed door. Vanmiddag blijft die lekker schijnen. Het wordt vandaag 17 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het hele land komt nog altijd dichte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 God van dagari te woe je is je op de zon zure I'm Jij ja. mist dat je niet meer naast me ligt Nee, ik ben niet veranderd Bericht maar iemand anders Nu zoek je namen, maar nu wil ik niet meer Want jij kan niet hangen, jij ja, als een chandelier Nu zoek ik naar je, maar ben jij, jij niet meer Schat, op mij niet hangen, jij ja, als een chandelier Ik wil wilde niets meer dan samen zijn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 She said,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 Zonlicht breekt En de tijd ademt traag Want de tijd die slaapt in de armen van die baai maar die zuidhoos Strong. I see in a face that's turned